Uur Martijn huis met het NOS-Journaal. RTL zendt straks al de eerste aflevering uit van het omstreden medische programma 24 uur tussen leven en dood. De omroep wil op die manier kijkers zelf laten oordelen over de mogelijke schending van privacy. Oorspronkelijk stond de aflevering gepland voor 7 maart. Gisteren werd bekend dat patiënten in het VU-Medisch Centrum in Amsterdam zonder toestemming vooraf zijn gefilmd. Eerder vandaag meldde de VU- en productiemaatschappij iWorks dat aan alle patiënten opnieuw wordt gevraagd of de tv-opnames mogen worden gebruikt. Volgens RTL, de VU- en iWorks hebben alle betrokkenen in de eerste aflevering al opnieuw toestemming gegeven. De eerste aflevering van het realityprogramma is over een half uur te zien op RTL 4. In Amsterdam is het uitshirt gepresenteerd dat het Nederlands elftal zal dragen tijdens het EK. Oranje zal de uitwedstrijden de komende zomer spelen in een zwarte nu met een paar oranje elementen. Het nieuwe tenue was al via internet uitgelekt... en de kleur leidde tot veel kritiek. Sommigen denken dat de kleur ongeluk brengt. Een Nederlands elftal speelt woensdag voor het eerst in het nieuwe uitenu... in de oefenwedstrijd tegen Engeland in Londen. Staatssecretaris Bleker wil meer doen tegen het mishandelen en verwaarlozen van dieren. Hij wil in de wet opnemen dat bijvoorbeeld het schoppen of dumpen van dieren... onder mishandeling en verwaarlozing valt. Hij verwacht dat die handelingen daardoor eenvoudiger te vervolgen zijn... De benzineprijs is gestegen tot boven de 1,80 euro voor een liter euro 95. De prijzen voor brandstoffen breken de laatste tijd steeds records... maar de barrière van 1,80 euro werd nog niet eerder doorbroken. Oorzaak van de stijgende brandstofprijzen is de onrust over Syrië en Iran. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt. Het koelt nauwelijks af. Morgen overdag veel bewolking met plaatselijk wat motregen bij een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.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 We gaan naar de tweede helft bij de wedstrijden... die PSV en Twente vanavond spelen. PSV staat halverwege voor tegen het Rapsonspoor met 3-1. En Twente houdt het nog op een bescheiden 1-0. Maar Twente staat al klaar. Een PSV komt pas uit de katte komen. Kortom, Andy wachten en Bas aan het woord. Ja, dat lijkt me een uh, goede oplossing dan. Al nou was het maar voor eventjes. 1-0 Twente tegen Boekarest. De wedstrijd, uh, de tweede helft in ieder geval staat op het punt van beginnen. Er is bij Twente niet gewisseld. Bij de Romeinen is er één keer gewisseld. Florin Costea, een aanvaller... Lange aanvallen in de ploeg gekomen. Die kwam vorige week ook. Die heeft toen geen potten kunnen breken. Maar het is wel dat je zegt zo René op kampachtig aanspeelpunt. Dus daar gaan ze denk ik nog wel lol van beleven als ze dat met lange ballen gaan doen vroeg of laat. Leandro Tatu combineert Ruzescu, wil de bal, maar krijgt hem niet onder controle. Die wordt weggetrapt uit het straksboggebied van Twente. Dan wil uh, Ola Gionde met de bal vandoor, maar die vergeet hij dan. Dan komt er alsnog een voorzet van de Roemenen. Maar die bal verdwijnt al zonder dat het enige gevaar oplevert in de handen van Michailov. Die dus in de eerste helft keer is toegesproken door de scheidsrechter dat het allemaal wel wat sneller mocht. Nu de bal ook heel lang vasthoudt en hem nu maar meegeeft aan Douglas. Douglas, hey, nou komen de Roemenen ineens wel heel snel storen. Dat is dan de opdracht in het begin van de tweede helft. Rusescu loopt nu zelfs door op Michailov die de bal van Douglas heeft teruggekregen. Maar Michailov heeft toch een goede trap in huis waar John de bal aan de rechterkant kan ontvangen. Maar niet meegegeven aan de Jong. Daar zit dan het Roemeense elftal weer tussen. En dan kan men de, via de nieuwe man Costea proberen om te gaan aanvallen. Vanaf de rechterkant nu. Maar bal bezit voor is de rechter vleugelverdediger. Uiteindelijk zit er Luc de Jong, die ook niet de broer het is om elke keer maar weer het verdedigende werk te doen. Er goed tussen en komt er een ingooi voor Stel als de bal over de zijlijn is gegaan. Ik zit even te kijken of Twente al wel warmlopers heeft. Want volgens mij zie ik daar in de verte wel pengtsom warmlopen. Het is moeilijk te zien, maar volgens mij is die wel bij Twente aan de warming-up begonnen. Een paar weken geleden, of nou ja, een week geleden kon je nog zeggen dat hij dat vooral deed omdat het gewoon koud was. Maar dat is nu ook niet meer zo met temperaturen van 10 uh, of nog erger. Maar Benson heeft inderdaad de duckout verlaten. Balbezit voor Twente met een ingooi aan de rechterkant van het veld. Nadat er een Romeinse aanval spaak loopt. En aan de rechterkant Jansen mag gaan gooien. Maar dat dan maar overlaat aan Cornelissen. En Cornelissen met meter of tien voor de middenlijn nu met de bal klaar staat, Maar iedereen loopt daar nu eigenlijk weg. Dan moet het ver. Nou kan Cornelissen dat. Dan wordt die bal doorgeklopt door Luc de Jong. Moet Ola John erachteraan. Die komt te laat. Dan wordt de bal de andere kant weer opgetrapt. Dan moet Douglas de lucht in. Die kopt de bal er weer op de helft van Stiawa. Kijken of ver daarbij kan komen. Dat doet niet. Die geeft wel zijn tegenstander een klein duwtje. Maar ook dat heeft eigenlijk niet zoveel effect. Dan komt Costea de invaller aan de bal. En die gaat nu lopen met de bal. Hij is lang. Hij is ook sterk. Maar laat zich nu uh, ja, in galop eigenlijk heel makkelijk door ver van de bal zitten. Kijkt dan vragend naar de scheidsrechter. Maar die is het niet met hem eens. Dan kan Rosales uitverdedigen. Doet hij dat blind. Dan wordt de bal weer opgevangen door Brandam. Opgevangen dus door Stiawa. Rusescu. Aan de bal, 20 meter voor het doel. Die heeft een goed schot en schiet ook wel van die afstand maar in de handen van Michailov. Het gebeurt allemaal na 2,5 minuut voetballen in de tweede helft. Eerste, nou ja, doelgevaar. Het is de moment in ieder geval dat er op het doel geschoten wordt van de Roemenen. Het is 1-0 voor Twente, nog altijd in Enschede. Hoorde ik goed dat jij een speler in galop zag? Ja. Mooi. Mooi, hè? Ja, groeten van Ankie. Uh, we gaan naar Andy bij uh, PSV. Uh, PSV, Trapsonspoor. Is er nog iets bijzonders daar, behalve de 3-1 op het scorebord op dit moment, Andy? Nee, geen wisselsverder. 10 van Trapsonspoor naar de rode kaart voor de keeper. tegen de helft van PSV. PSV weer in de aanval. PSV sterker. Is lekker aan het uh, uh, tanken, om het zo maar te zeggen. Wat uh, zelf... Uh, uh, lekker, lekker voetballen. Dat moet je nu gewoon gaan doen. Want uh, dat kan makkelijk tegen deze ploeg. Zeker als je ook nog eenmaal meer hebt. Het is uh, absoluut geen wereldploeg. Trapsal Sport tweede vorig jaar in de competitie. En nu vierde staand. We hebben één hele goede voetballer. Ik noemde hem al. Burak Yilmaz. Heeft al 29 doelpunten in de competitie gemaakt. Na 24 wedstrijden. Dus die is uh, aardig op dreef daar. scoorde in de eerste helft ook nog zijn eerste Europese doelpunt. Maar PSV 3 heeft voor. Nu weer in balbezit met uh, Labiat. Labiat kan de bal... Uh, lang bezighouden en wat uh, trucjes uithalen speelt hem dan. Naar Wijnaldum. Dat geeft hem prachtig mee aan Labiad. Labiad kan schieten en schiet voorlangs. Maar het was een mooie aanval van PSV. En Wijnaldum weer helemaal terug. Nadat hij een, uh, een anderhalf, twee weken geblesseerd is geweest aan het hoofd. En vorige week een invalbeurtje kreeg tegen Traps spoor. Uh, doet het uh, weer goed. Is weer de oude, om het zo maar te zeggen. Gaf een mooi balletje aan Labiad. Maar Labiad kon die kans niet uh, verzilveren. Was ook een moeilijke. Beetje rechts van het doel van Labiad uitgezien. En trapte de bal voorlangs. De keeper, de tweede keeper. Kivrak gaat de bal weer in het spel brengen en doet dat met een lange trap. Benieuwd of deze man er iets van kan. De andere was geen uh, hoogvlieger. En dan denk ik dat de tweede keeper van de Turken ook niet al te best zal zijn. De Turken die nu in de aanval gaan met Yilmaz. Yilmaz uh, ah, wordt goed van de bal gelopen door Stroopman. Die het, uh, de kritiek van afgelopen weekend uh, aangetrokken heeft. En veel uh, agressiever en beter voetbal uh, dan hij deed tegen FC Groningen. Bal ondertussen bij... Manolev naar Mertens. Mertens naar Strootman. Strootman ziet aan de linkerkant helemaal eh, vrij staan. Jetro Willems die een lekkere wedstrijd voetbalt. En zo heeft PSV deze wedstrijd al lang in de tas. En staat het ook na 3,5 minuten in de tweede helft voor. Met 3-1 tegen Trapsonspoor. Vijfde minuut tweede helft in Enschede. 1-0 voor Twente. Nog even bestraffend toegesproken door mijn buurman. Het was namelijk geen galop maar draf. En de Jong schiet uit de draai. Dat is niet eens zo'n makkelijke bal over. Hij krijgt een uh, verre ingooi. In één keer op de borst staat er een meter of 8, 9 van het doel. Schuinde voor tussen twee tegenstanders in. Laat de bal er eigenlijk vanaf vallen. Moet dan snel draaien. En de bal in één keer op het doel schieten. Nou ja, dat doet hij eigenlijk allemaal heel behoorlijk. Maar net niet goed genoeg. Zodat de bal ruim overgaat. Maar zo heeft Twente in ieder geval ook in de tweede helft een kansje gekregen. Douglas in duel met Leandro Tatu. Douglas wint omdat hij groter is, sterker is. En zijn lichaam goed gebruikt. Maar als hij dan achtervolgd wordt door de Braziliaanse spits van Stjaua. Gaat de bal toch de tribune omdat Douglas het niet vertrouwt. En op die manier in ieder geval een risico neemt. Dat betekent dat Brandam die nu de bal veel ontvangen hem zou kunnen krijgen ook. Maar die wordt overgeslagen. De bal gaat naar Rusescu. Die komt er niet bij. Dan toch Brandam die glijdt weg. Uitverdedigen dan met de heren van Twente. Met Cornelissen die de bal of Brahma is dat geweest. Die de bal een ram geeft. Maar dat levert dan opnieuw een ingooi op. Voor Stjawa Boekarest. En opnieuw wordt dan aan de linkerkant Brandam gezocht. Korte 1-2. De wachter er nu drie voor het doel. Dan zou er een bal moeten komen. Brandan paast. De link vleugelverdediger Martinovic is doorgelopen. Maar heel goed zet over het lichaam tussen tegenstander en bal. Tegenstander doet nog de scheidsrechter geloven dat hij daar geraakt is in dat duel. Nou dat zal ook best een beetje. Want als Wichterhoff langskomt, dan uh, kan het zijn dat je daar wel iets van meekrijgt. Maar de bal gaat over de achterlijn en Michailov gaat het doel doeltal nemen. Het gebeurt allemaal na 51 minuten. Chadli dus de enige die scoorde. Dat deed hij na 29 minuten na die fout. De glijpartij van de keeper van Steaua. Het balletje breed van Luc de Jong en makkelijk voor Xavi de bal in het lege doel getikt. Dat is nou ja, uiteraard de enige echte grote kans die Twente gekregen heeft. Want Twente heeft in het verloop nou ja, twee, drie doelpogingen ondernomen. Maar heel spectaculair en indrukwekkend zijn die toch eigenlijk niet geweest. De Rosales verdedigt uit, dat doet hij na 51,5 minuten. Twente leidt met 1-0 tegen Sterwa boekarest En and die zeg maar jongen okay, Goed, uh, ja, een rollertje, een beetje uh, knullig, uh, zoals de keeper uh, daarnaar moest kijken. Want die bal rolde tergend langzaam het doel in. Aardige combinatie weer met Toyvonen. Uh, Toyvonen krijgt de bal tegen zich aangeschoten. fantastisch, die hem uh, half raakt. Maar de bal via de binnenkant in het doel van Trapzonspoor 4-1. En uh, PSV rolt de Turken op. En hoe zit het in Enschede? Nog een nieuwe voorsprong, Bas. Ja, 1-0 en een wissel nu, omdat Ola John, die in de eerste helft een paar keer behoorlijk wordt aangepakt. Niet dat hij nou geblesseerd is, maar er zal een soort voorzorg in zitten. Voor publiekswissel wissel lijkt het wat voor eerlijk gezegd, maar hij gaat wel naar de kant. Een Emir Bayrami komt dan voor hem in de ploeg. Ola John neemt het publiek, de toejuiching van het publiek dankbaar in ontvangst. En ook de handdruk van Steve McLaren, hij trekt zijn jas aan en gaat in de dugout zitten. En Bayrami dus binnen de lijnen als nieuwe verse kracht. Ola in oranje, zeggen de mensen hier. Nou, dat zou maar zo kunnen. Morgen maakt Bert van Maarwijk de definitieve selectie bekend... voor de oefeninterland tegen Engeland. En dan hoort Ola John, geldt ook bijvoorbeeld voor Maher en Narsing... of ze wel echt mee mogen naar Wembley... om daar woensdag tegen Engeland te spelen. Dat zou toch een mooi avontuur zijn voor de heren. Kortom, even geduld nog. Twente heeft de bal via Rosales. Die trapt hem halverwege zijn eigen helft over de zijlijn. Ingooi voor Stjawa Boekres... dat in de voorbije minuten geprobeerd heeft... om. Gegroepeerd in de buurt van het doel van Twente te komen. Nou, dat is gelukt, maar Kansen heeft het niet opgeleverd. Het is daar wel druk, maar niet gevaarlijk. Brandan aan de bal. Brandan blijft heel lang aan de bal, blijft goed op de been ook. Bij de zijlijn permitteert zich een hoogstandje om de bal even onder zijn voet door te halen. Op zijn messies, maar is de bal ogenblikkelijk kwijt ook. Vindt wel steun bij ploeggenoten, maar die verspelen op hun beurt aan de bal. En dat komt er als Twente de bal heeft wel ruimte voor een counter. Wordt ver vastgehouden door Bourciano. En Bourciano krijgt geel, dat kan niet anders in de middencirkel. Wat haalt de counter van Twente er zeer professioneel uit. Nou komt er nog een andere Roemeen ook. Dat lijkt met Geraldo Alves die dan naar de plek des onheils langs komt om nog even de bal weg te trappen. Nou is er nog weer een andere Roemeen die klachten heeft over de leiding. Nou, dat kan ik me dan bijna niet voorstellen dat je op zo'n avond klachten hebt over de scheidsrechter. Hoe is het mogelijk? Maar Leandro Tato heeft ze. Uit ze ook. En krijgt geel. Ik ben bang dat ik dat nog niet meer op het veld zou hebben gestaan vanavond. Douglas heeft de vrije schop genomen. Die heeft hij naar Brama gespeeld. Brahma wordt van de schotten geloven. En Twente krijgt een vrije schop. Het wordt vinniger, gemener en vervelender na 56 minuten. Twente staat nog altijd met 1-0 voor tegen Terrestiawa. PSV met 4-1 tegen Trapsonspoor. Gallery play met name van Wijnaldum die heerlijk aan het voetballen is. Kijk naar beneden. Zie wat mensen al warm lopen. Want natuurlijk zal PSV gaan wisselen met het oog op aanstaande zondag Feyenoord. Voor de competitie. Want PSV is natuurlijk op drie fronten nu actief. In de beker, competitie en Europa League waarbij ze doorgaan. En ik zie beneden Hutchinson en Erik Pieters warmlopen. En dat is leuk dat Pieters er weer bij is. En misschien zijn minuten kan gaan maken. Spoor is eventjes weg via Yilmaz. Yilmaz die de bal even terug speelt op Agun. En dan is het gevaar, voor zover het gevaar is van de Turken, geweken. Sikora heeft Sokora... Heeft de bal gepaasd op Koolman. Koolman bal naar buiten. Probeert 1-2 aan te gaan. Maar de goed meelopende bij Naldem heeft ervoor gezorgd dat uh, uh, het balbezit voor PSV is. Maar hij speelt de bal en hij is Bertens even buiten de lijn. Omdat er een Turk geblesseerd dicht op het veld kan allemaal gebeuren. Als hij met 4-1 voor staat na 10 minuten in de tweede helft bij PSV. Trapselspoor twente Sterwa 1-0. Voor Twente de goal van Chadli. We zitten in de 57e minuut van de wedstrijd. De winnaar van deze confrontatie. En dat ziet er dus eruit dat Twente speelt in de volgende ronde. De achtste finale tegen de winnaar van de confrontatie tussen Schalke en Victoria Pilsen. Dat is in Tsjechië 1-1 geworden. Dus Schalke lijkt daar de beste papieren te hebben. En Twente heeft natuurlijk niet zo heel lang geleden goede ervaringen tegen Schalke gewonnen. In de tijd dat Rutte daar nog trainen was. En uh, de supportersgroepen van Twente en Schalke gaan op een bijzonder vriendschappelijke manier met elkaar om. Dat uh, alleen op basis daarvan al dat een ongelofelijk leuke wedstrijd zou zijn. Maar ja, Schalke wel in vorm met Huntelaar voorop. Dat zou voor Twente een ongelofelijke zware kluif worden. Schalke en Victoria Piel ze beginnen overigens pas al 9 uur. Dus we weten pas laat wie de tegenstander van Twente zal worden. Nogmaals, we gaan er maar vanuit dat het Twente wordt. 1-0, Chadli aan de bal. Chadli, oei, schorderijtje, bijna de bal kwijt. Maar steun gevonden door Douglas. En Douglas, dat bevalt me eerlijk gezegd wel. Die heeft vanavond al drie, vier keer de bal gewoon blind de tribune in het rost. Waar hij in de afgelopen wedstrijden elke keer maar dacht het voetballen te moeten oplossen. Je bent het bestond verrekening Nederlander of je bent het niet. Maar dat ging een aantal keren mis. Dat levert de risico's op. Maar nu doet hij dat verstandiger. Even goed een ingooi dus voor Stjawa Boekarest. En veel mensen voor het doel. Die wachten op een bal. Die komt die komt Die komt, die komt te laag. Die wordt weggekomen door Wout Brahma. Opgevangen dan door Luc de Jong. Die wordt naar de grond geduwd, denk ik als een tegenstander. Dat heeft ook de scheidsrechter gezien. De tegenstander is Martinovic en Twende krijgt een vrije schot halverwege de helft. De eigen helft. Twente blijft in ieder geval, dat moet je de ploeg wel nageven. Hoewel ik blijf zeggen dat het niet goed oogt als je het hebt over controle en de wedstrijd doodmaken. Maar Twente blijft wel uit de echte zorgen. Want Sterwa krijgt nauwelijks echte grote kansen. Dat is dan in ieder geval voor McLaren nog een fijne gedachte. Maar helemaal rustig zal hij toch nog niet zitten, denk ik. Na een uur voetballen bij die wankelen 1-0 voorsprong. Douglas overtredingje tegen Rusescu. En een vrije trap voor Boekarest ter hoogte van de middenlijn. 1-0 in Enschede. Dat Morrison en het nummer up. We gaan weer naar Bas. Bas, we zitten op ongeveer driekwart van de wedstrijd. Nou ja, we zitten er nog niet voor, moet ik het zeggen. Is het leuk eigenlijk, 1-0 voor, maar meer dan dat? Nou nee, want ik, ik zie te weinig goed voetbal. We, hebben eigenlijk in, in, in, we zitten nu in de 63ste minuut. Ik heb denk ik in 63 minuten van Twente twee of drie keer een aanval gezien. En ik dacht, oh ja, zo willen we dat wel graag zien. Dat vind ik toch wat weinig. Ik weet niet of het plankenkoorts is of dat ze... Ja, Zeg het maar, het, het loopt allemaal niet zo. Ze hebben wel vrij veel moeite, vind ik, met de manier waarop die Roemenen spelen. Die zitten er heel kort op, die zijn vervelend. Die hebben vrij veel harde overtredingen gemaakt. Daar word je ook niet rustig van, dat begrijp ik allemaal wel. Maar het loopt allemaal niet soepel. Het gaat niet van een leien dakje. Nu moeten de Roemenen die kunnen komen van de bal worden gezet door Wisserov. Maar Wisserov doet dat goed. We hebben zo even met invaller Rami, die dus voor Ola John in de ploeg is gekomen, wel een mooie Twentse aanval gezien. Dat was wel genietig geblazen, een paar minuten geleden. Kwam vanaf de rechterkant naar binnen. Goede actie. Goed overzicht ook, nadat hij zich eigenlijk aanvankelijk vast leek te lopen... had hij gezien dat er aan de andere kant van het veld veel ruimte lag. En dat leverde schietkansen op van eerst Bayrami zelf... later nog een keer van Luc de Jong en een keer van Willem Jansen. Dat ging er allemaal niet in, maar dat oogde in ieder geval wel voetbal met overleg. En dat heb ik toch, vind ik, eigenlijk een beetje te weinig gezien vanavond. Balbezit voor Stjawa Boekarest, dat met de moed en wanhoop... dan maar probeert in de buurt van de doel van Michailov te komen. Nu wil Roesses dat doet hij ook wel, een bal verlengen. Het strafde in in de buurt van Nikolic, maar dat lukt niet. Nicolic is een Nieuwe boomlange spits die in het elftal gekomen is. Die stond vorige week in de basis. Die jongen van 21 uit Montenegro. Die is gekomen voor Leandro Tatu. De Braziliaan die ook geen potten heeft kunnen breken. En dus nu eigenlijk al twee wedstrijden teleurstelt. Dit is goed. Een mooie combinatie met Chatti en Brama. Chatti is weg. Vanaf de linkerkant. Chatti naar het doel. Daar is Luc de Jong bij de tweede paalbal weggekopt. Oei. Bijna kan uh, Bayrami. Die bal die wordt weggekopt. Nog controlerend van de penaltystip. Maar... Aan de andere kant, zeker als nu Cornelissen wegleidt, levert het een counter op voor Stjawa Boekarest. Maar we zien hier dat Stefan Nikolic, de lange invaller, dus vooral heel handig is door de lucht. Maar niet zo handig aan de bal. Want zonder dat er al te veel druk is, loopt hij de bal over de zijlijn. En is de counter van Stjawa weer verleden tijd. 1-0. Nog altijd de voorsprong voor FC Twente in Enschede in de wedstrijd tegen Stjawa Boekarest. Wij gaan maar eens even kijken in Eindhoven. Uh, ja, PSV doet het gewoon heel rustig aan. Dan gaat een beetje wisselen. En die. Ja, leuk. Erik Pieters komt erin voor Willems. Willems, die bijna bij zijn eerste doel voor PSV was. Had ik hem wel gegund, want het speelde een goede wedstrijd. Omhelst nu Erik Pieters, die met een, voet, een breukje in de voet heel lang eruit is geweest. ...en onder luid gejuich binnenkomt. Helaas, helaas moet ik ook zeggen... ...vorige week ontzettend leuke avond gehad in Trapson. ...bij Trapson Spoor PSV. Fantastisch publiek daar, heel vriendelijk en aardig. Maar degene die een, een, een gedeelte in ieder geval van de supporters... ...de Turkse supporters die hier zijn... ...die uh, denken er heel anders over... ...proberen het stadion zo'n beetje in de fik te steken. En uh, elders worden er wat vechtpartijtjes uh, gehouden... ...als PSV weer in de avond gaat. En er bijna uh, metafs is die zijn derde kan maken. Staat 4-1... Uh, rookwolken aan de linkerkant van het veld. En stewards die uh, bijna met gevaar voor eigen leven proberen uh, grote rode fakkels uit te maken. Als er een uh, schot van ver is van maandelijk het gaat over het doel van de tweede keeper. En dan denk je waar is dat er allemaal voor nodig? Je staat 4-1 uh, voor PSV. Oké, okay. de Turken staan dan achter met 4-1. Maar dat heeft toch helemaal niet uh, nodig om dan uh, zo'n puinhoop ervan te maken in het vak van de Turken. En elders ook wordt echt flink wat gevochten, her en der. En dat is jammer. Dat is nergens voor nodig. Ik zie aan mijn linkerkant veel stewards proberen weer een relletje te sussen. Gelukkig andere mensen die gewoon juichen en springen en doen zoals het hoort, namelijk de ploeg aanmoedigen. Ondanks het feit dat de Turken 4-1 staan. Er zijn het natuurlijk de PSV'ers die de overhand hebben. PSV dat goed voetbalt, dat lekker voetbalt. En met 4-1 Voorstaat en probeert met gallery play, ook in de tweede helft, het publiek wat meer nog te vermaken. Dan bijvoorbeeld tegen de Graafschap toen het bij Rustav hier. 4... Eén uh, stond en in de tweede helft er weinig meer werd uh, getoond. Nu is dat wel anders. PSV blijft voetballen. Hutchinson nu in balbezit. Kijken wat hij uh, doet. Hij gaat richting op het gebied. Be speelt de bal naar Wijnaldum. Niet echt lekker. Wijnaldum terug op Toyfone. Toyfone. Balletje naar buiten. Naar Pieters. Pieters 1 tweetje Met uh, uh, Mertens, maar kan de bal niet uh, binnenhouden. Ja, die, de Turkse fans tussen aanhalingstekens gaan gewoon verder. Dat is jammer. Is een smet op deze wedstrijd. Een wedstrijd die PSV gewoon gaat winnen. Omdat ze veel en veel sterker zijn zijn dan Traps als Spoor. Na 65,5 minuut spelen 4-1 voor PSV. Blijft overigens opmerkelijk dat men niet heeft geleerd van de interland nederland turkije toen het spel zelfs drie keer is stilgelegd vanwege allerlei vakkels vanuit het vak van de Turkse supporters. En je vraagt je af hoe het spul mee naar binnen komt. Nou, als ik met Bas ergens ben, worden wij altijd gefouilleerd. En op mij vinden ze nooit iets, maar op Bas altijd iets. Nu bijvoorbeeld de voorsprong, hè. hij ja, 2-0, komt die, de Jong. Oh! Die schiet hem in kansrijke positie tegen de keeper op. Dat had uh, 2-0 moeten zijn na 68 minuten. Het grapje dat ze bij mij altijd jouw sigaren vinden die ik van jou moet <laughs> bij me houden. Dat ja, gaat verloren, dat je. Uh, maar wat een kans voor Luc de Jong die uh, ineens vrij opduikt. Ja, er vallen natuurlijk wel gaten langzaam maar zeker achterin bij uh, de Roemenen. Die wel met veel mensen nu naar voren willen ja Dat betekent aan de andere kant dat je in de problemen komt. Luc de Jong had eigenlijk moeten profiteren. Maar doet dat niet. Hoekschop van Twente is inmiddels genomen. Kort. Chatti naar Rosales. Dat heeft bij de Romeinen niemand in de gaten. Dan komt de bal die is te laag. Wordt weggekopt. Opnieuw ingebracht door Brahma. Die raakt de bal niet goed. Die blijft eigenlijk hangen. Dan moet Douglas die daar natuurlijk nog staat. Omdat hij mee was met die uh, hoekschop. De bal controleert. Dat doet hij goed. De Jong weer. Bij Rami. 20 meter geschoten in de korte hoek. Maar een meter naast. Er komt wel langzaam maar zeker het moment eraan, na nu 68 minuten... waar Twente dus nog altijd met 1-0 voor staat door die goal van Chadli. Dat Twente niet alleen de wedstrijd gaat controleren. Namelijk balbezit heeft, rustig rondspeelt en laat zien dat het dat beter kan dan de tegenstander. Er komt, maar misschien heeft dat met elkaar te maken ook het moment dat de Roemenen er langzaam maar zeker wat minder... In lijken te geloven dat er nog een plaats in de volgende ronde in zit. Hoewel, dan moet je ze niet zo ver laten lopen als nu. Oei. Want er wordt geschoten, en dat is helemaal niet zo'n gekke bal, door Florin Costea. Die schiet de bal denk ik een halve meter naast het doel van Michailov. Die merkwaardig genoeg op het verkeerde been bleek te staan. Die bal wordt nog aangeraakt. Oh, oh dat is het. Die wordt aangeraakt nog door Douglas. Daardoor staat Michailov op het verkeerde been en levert het uh, Stella nog een hoekschop op. Ja, valt zijn bal binnen, wordt het nog twintig moeilijke minuten. Michailov komt in, Michailov laat de bal los en, en, en heeft hem dat toch te pakken. Dan is hij bovendien gefloten, omdat hij wordt besprongen. Door een aantal Romeinen dan ontstaat er nog een opstootje. Waar Brahma probeert om, ik denk, Geraldo Alves weg te houden bij de keeper. Want die wilde nog wel, terwijl de keeper de bal al vast had, Michailov. Proberen om die bal dan weer los uit weg te schoppen. Dat is inderdaad Geraldo Alves geweest. En Brahma die dat ziet, geeft dan de Portugees nog een duw. De Portugees die dus in de eerste helft toch vooral opviel. Omdat hij een paar spijkerharde overtredingen had ingezet. Op met name Ola John. En op Luc de Jong. Goed, een vrije schop voor Twente. Die door Michailov dan weer de helft van... De Roemenen wordt opgetrapt. Daar moet ver het luchtduel aangaan met zijn tegenstander. Die gaan eigenlijk allebei langs de bal, maar die springt dan door. En wordt dan voor Twente gelukkig door uh, Ciricius nog geraakt. Zodat Twente een ingooi mag gaan nemen aan de linkerkant van het veld. Er zijn warmlopers weer bij Twente gesignaleerd. Plet heeft zich daar gemeld. Tindalli, dat zou leuk zijn. Want die is natuurlijk lang beschikken geweest als een enkel. En ook Kenksond ontlopen nog altijd. Goede actie van uh, Luc de Jong nu voorzet vanaf de linkerkant. Maar verdedigt uiteindelijk op het laatste moment. De en een uh, hoekschop alweer. Dit ziet er goed uit. Zoals gezegd, Twente komt langzaam maar zeker. Het is wat laat, misschien, dan 70 minuten. Wel wat beter in zijn spel. Hij kan wat meer doen wat het eigenlijk ge gewend is te doen. En kan wat meer rust in het spel brengen. Dat hebben we de eerste 70 minuten toch, vind ik, in te veel periode in de wedstrijd gemist. Hoekschop Chatti, Bal komt richting de penaltystip. Douglas wil wel naar de bal toe. Dat lukt niet. Die wordt uitverdedigd. Opgevangen dan weer door Rosales. Die met een kopbal de bal terugbrengt bij Chatti. Vervolgens een beuk krijgt van uh, zijn tegenstander. Dat is. Burceanu en dat levert al Twente een vrije schop op... scheidsrechten die er vrij ver van af staat. Hoewel ik moet zeggen dat de Oostenrijker die echt een ongelooflijk slechte eerste helft verloot zich... in de tweede helft wel wat heeft hersteld. Want wat minder rare fratsen uithaalt, heeft ook dit goed gezien. Een vrije schop die Twente mag nemen. Zat hij achter de bal. Drie koppers van Twente mee. Wisseroff is daar. Douglas is daar. De jongen is daar. keeper is er ook en die kan de bal vangen. Dan is er bovendien een overtreding gemaakt. Omdat Wisserof zijn man heeft vastgehouden. Die moet nu als een haast terug. Als de keeper de, hervatting, de spelervatting snel heeft genomen. En de bal bij Brandan ligt. Twee spitsen wachten af. Twee spitsen van Stiawa Er staan er inmiddels van Twente weer vier omheen. En Willem Jansen doet dat dan heel verstandig. Bij de middenlijn geeft hij een tegenstander Brandan een klein duwtje. Zodat er een vrij schop komt. En Twente weer wat extra seconden heeft om zich te hergroeperen. Nou ja. De vrij schop wordt wel heel snel genomen. Rusescu aan de bal. Loopt met zijn rug naar het doel. Loopt er nu zelfs van weg. Brandam krijgt dan de bal weer. Er valt nu wel een groot gaat aan de linkerkant. Maar ze moet gaan uitkijken. En ook Bayrami mee terug moet als Martinovic, een linkervleugelverdediger, weer mee naar voren komt. Zo uh, puzzelt Stiawa. Maar wordt nu de aanval onschadelijk gemaakt. Zij het dan voor eventjes via Bayrami. Uh, ja, wel bal bezit voor Stiawa, Maar geen gevaar. Zoals we dat eigenlijk al een aantal keren hebben gezegd. en zoals het ook nu na 71,5 minuten zo is. Twente blijft nog altijd met 1-0 in Enschede. Radio 1. Het NOS-journaal. Met Martijn Nijhuis, Martijn. RTL 4 zendt nu al de eerste aflevering uit van een omstreden medisch reality-programma. De aflevering stond eigenlijk gepland voor 7 maart. Over het programma ontstond ophef, omdat patiënten in het VU-medisch centrum in Amsterdam zonder toestemming vooraf zijn gefilmd. RTL zegt dat het programma nu al wordt uitgezonden om kijkers zelf te laten oordelen over de mogelijke schending van privacy. In Amsterdam is het uitshirt gepresenteerd dat het Nederlands elftal zal dragen tijdens het EK. Oranje zal de uitwedstrijden komende zomer spelen... en een zwarte nu met een paar oranje elementen. De nieuwe tenue was al via internet uitgelekt en de kleur leidde tot veel kritiek. Sommigen denken dat de kleur ongeluk brengt. En de Britse schrijfster J.K. Rowling, die bekend is van de Harry Potter boeken... werkt aan haar eerste boek voor volwassenen. Het wordt een heel ander boek dan haar eerdere werk, zei ze tegen de BBC. Wanneer het boek uitkomt en wat de titel is, is nog niet bekendgemaakt. En dat was het. Sportradio NOS, op één. NOS Radio, langs de lijn. Gaan we kijken in NGD. Bas, hoe zou jij het vinden als je, het god zal het verhoeden, ooit een keer op de eerste hulp zou zijn en daar staan camera's bij? Nou, dat zou gek worden, ja. Ik heb die discussie een beetje gevolgd? Wat mij betreft uh, is dat uh, niet zoals het hoort. En als je naar een voetbalwedstrijd en er staan camera's bij en we vragen jou toch te vertellen hoe het staat, dan doe je dat wel? Nee, het zou niet over pieken, maar Dank er staan geen camera's bij, dus dan kan ik gewoon zeggen dat het 1-0 voor Twente is. Twente, Stjawa, Bukeres dan in totaal 2-0, omdat Twente natuurlijk vorige week ook al won. En uh, bij Stjawa staat er een derde en dus laatste klaar. Mihai Costea. Dat is een uh, extra aanvaller die dan in de slotfase moet proberen om het schip vlot te trekken. Maar ik vrees eerlijk gezegd voor de Romeinen dat het schip wel redelijk gezonken is. Daarmee zinkt het Romeinse voetbal voor dit seizoen in ieder geval totaal, want... Tjaua is de laatst overgebleven club van uh, dat land dat nog in het toernooi zit. Uh, Louis door Twente al geëlimineerd. Hoewel die zijn natuurlijk later ook weer teruggevloeid in de Europa League. Nou, Ocelou Galace hebben we gezien in de Champions League en nog wat andere ploegen ook. Maar als Tjaua er vanavond uitvliegt, zijn ze er allemaal uit. Balbezit voor de Roemenen, dat wel. Via Tanase aan de rechterkant van het veld. Balbezit voor uh, Borciano. Terug naar Geraldo Alves. Opening gezocht aan de linkerkant. Waar de linksback Latov-Levici wel veel meters heeft gemaakt in deze wedstrijd. En dat ook trouw doet. Nog steeds eerlijk gezegd. Net als zijn collega aan de rechterkant. Dat zijn helemaal niet zo kwalijke backs. Wat heeft nog niet zoveel opgeleverd. Omdat de spitsen elke keer toch net niet bereikt worden. Nu trapt Wischerof weer een bal weg voor de voeten van Stefan Nikolic. Dat is dus een van die aanvallers. En als de bal dan buiten is, dan kan de derde en laatste wissel komen. Pablo Brandan, de Argentijn naar de kant. En zoals gezegd, Mihai Kostea in het elftal. Het duurt hier in Enschede nog, euh, nou ja, wat zullen we zeggen? Als, het, als je dat wil gaan zeggen, dan vallen uit alle beeldschermen de klokken weg. Ik zou zeggen, een minuutje of 15 nog. 1-0 voor 2. Ja, officieel, uh, voor zover wij, wij kunnen het bekijken, inderdaad ruim 15 minuten. Het zijn van die minuten die daar niet omkomen, omdat uh, het gewoon gespeeld is. Bij jou helemaal in die, dus je zit gewoon gezellig om je heen te kijken naar fikkies, naar bier drinkende Turken. Kortom, je hebt het helemaal naar je zin. Nou, nou, geweldig, Jake. <laughs> Voor mij mag je affluiten. <laughs> Nog 17 minuten te gaan. En uh, even was er schrik bij PSV. Omdat Wijnaldum, die een heerlijke wedstrijd voetbalt hoor. Echt uh, fantastisch speelt. Kwam uh, onzacht in aanraking met de schouder. En nu zie ik in de herhaling dat het gewoon heel bewust is geweest. Van uh, Tsokora. En dat is gewoon een heel gemeen, genieper naar elleboogje in, uh, tegen het hoofd van Wijnaldum. Die toch al uh, last van het hoofd had uh, een, uh, na een... Botsing een paar weken geleden. Gelukkig uh, hij kwam weer verder. Maar als je dat dan in de herhaling ziet, en het staat 4-1 voor PSV en zo'n Socorda uh, een Ivorian, die maakt zo een, een genieper, naar, gemeen geluiperig overtredingje op uh, Wijnaldum. Dat gewoon uh, nog meer gevolgen had kunnen hebben. Dan uh, ben ik blij dat die Socorla uh, eruit ligt. En die uh, moet eigenlijk helemaal niet op een uh, veld horen als je dat zo ziet. Goed, balbezit voor Wijnaldum. 4-1. PSV leidt er trapsonspoor. Uh, helemaal niets meer aan. Er wordt een beetje rondgespeeld. En geeft uh, PSV's ongelijk. Ze hebben drie wissels toegepast. Lens is als laatste gekomen. Uh, in plaats van uh, Ola Toyvone, die ook uh, uh, op scherp stond. Uh, een gele kaart zou betekenen dat hij de eerste wedstrijd tegen Valencia mist. Dus wordt hij naar de kant gehaald. Net als Stroopman en Willems naar de kant zijn gehaald. Voor Hutchinson en Pieters. Het is allemaal uh, voor de statistieken. En die statistieken zijn allemaal in het voordeel van PSV. Want Eindhoven naar Leiden met 4-1 tegen trapsonspoor. Ja, en als we dan... Uh... Voor onszelf weten dat het Nederlands elftal Turkije en Roemenië heeft geloten in de kwalificatie voor het WK. Dan uh, zullen de Turken sterkere spelers hebben dan uh, dit trapsonspoor. Maar aan de andere kant, Stijl Boekarest is toch de toonaangevende ploeg. Kortom, daar hoeven we niet zo bang voor te zijn voor de Roemenen. Nee, voor mij is sowieso het Romeinse voetbal wel een beetje over het hoogtepunt heen. Voor zover dat er de laatste jaren geweest is. Maar in 2008 stelde dat nog wel wat aardigs voor. Schat ze natuurlijk ook bij Oranje de Poel, op het WK. Maar uh, het is... Het is ook weg, gegaan. He? Ja, ja het, het stelt niet meer zoveel voor. Dat heeft ook met geld te maken. Er zit plotseling wel geld in Rusland en Oekraïne. Maar in Roemenië is dat eigenlijk niet zo. Hoewel de voorzitter van Stjowa Boekarest wordt geschat dat de man een vermogen heeft van 3 miljard. Ja, ja. Nou ja, dan kun jij zelfs nog een puntje aan zuigen, Jack. Maar dat uh, wil hij blijkbaar niet massaal in die club steken. Kortom, dat ligt allemaal een beetje op zijn gat. Maar Stjowa, dat zeg je terecht, is wel de toonaangevende club altijd geweest van Roemenië. En is dat eigenlijk nu toch nog steeds. Hoewel ze in de competitie slechts 4 bestaan... En dat valt eigenlijk ook een beetje tegen. Vergeet niet, die competitie ligt nog uh, stil in Roemenië. Daar beginnen ze pas uh, komend weekend weer. Dus dat betekent dat Stjawa ook weinig wedstrijden, serieuze wedstrijden in de benen heeft in de afgelopen, zeg maar anderhalf, twee. Nou, tweeënhalve maand eigenlijk. Dat helpt ook hier Oei! Brama, foutje. Bal ingeleverd bij een tegenstander. En dan komt de kans voor Stijwa. En hoe Michailov redt. Doet dat ten nauwe noot op de inzet van Nikolic. Nou, kan je geëerd worden als uh, recordhouder Europese wedstrijden bij Twente, Wout Brama. Maar als je dan dit soort fouten maakt, dan blijft daar wel een hele wrange nasmaak hangen. Maar het wordt gered door de keeper. De fout van Brahma. In één keer wordt uh, dan die spits. Nikolic weggestuurd. Die probeert in de korte hoek de bal langs Michailov te trappen. Maar Michailov redt. Een hoefschop tot gevolg. Die wordt nu naastgekopt. Voor mij sprongen de supporters. Dat zijn mensen die noemen zich journalisten. Maar dat zijn supporters. Die hier op de perstebune zitten al op. Maar die hadden dus buiten Michailov gerekend. Die een uh, goede reflex in huis had. Dan nou heeft hij niet ongelooflijk veel te doen gehad. Maar daar onderscheiden de keepers die er te doen zich, dat ze zelfs op dat soort momenten wel er staan. En dat doet hij dus goed. Kortom, 1-0 nog hadden bij Twente Stjauwa. 12 minuten voor tijd. Het had maar zo 1-1 kunnen zijn. En dan wordt het nog met de billen bij elkaar. Maar dat blijft Twente voorlopig bespaard. hours filled with people and I'm gonna have to steal the show De winnaar is van uh, Idols 2008. Aan de hand genomen door John Eubank. Die van een nummer uiteindelijk Hello World naar een gospel ging overigens. Kan John zelf ook een aardig balletje trappen. Dat geldt vanavond vind ik niet voor Twente. Dat uh, niet echt aan het eigen spel toekomt. Maar wel naar de volgende ronde gaat. Bas. Ja, we zijn het helemaal eens. Want Twente speelt inderdaad uh, ondermaats. Het is uh, rommelig. Er zit uh, te weinig lijnen in. Er zit te weinig zelfvertrouwen in. Maar goed, het is wel 1-0 opgeteld. Met de eerste wedstrijd dus zelfs 2-0. Dus dat moet normaal gesproken genoeg zijn met nog maar 7 minuten. Hoewel Twente, en dat vind ik ook weer zoiets, in de laatste 4-5 minuten ook echt achteruit loopt. Dat je probeert de tegenstander op te vangen, zeg maar halverwege je eigen helft. Je ziet ook altijd verdedigers dat gebaar maken tegen de collega's naar voren nu. Twente loopt al 5-6 minuten terug. Dus loopt zeg maar richting de rand van het eigen strafflopgebied. Doet dat ook met het hele elftal. Dat betekent als er al eens een keer een bal wordt weggetrapt dat die parkerende post weer terugkomt ook. Heeft Jansen uit de ploeg gehaald, middenvelden. Bengtson in de ploeg gebracht, verdediger. Die gaat als Twente de bal heeft er wel een beetje voorspelen, Maar duikt er als ze de bal niet hebben eigenlijk weer tussen. Dus dan komen de problemen eigenlijk allemaal vanzelf. Nou ja, laat Twente maar hopen dat het goed afloopt. Dat ziet er dus wel zo uit als er een bal naar voren wordt getrapt door Wisscherhoff. Die komt ook meteen weer terug. Moet Wisscherhoff een luchtduel aan met Roussescu. Ruzescu is eerder bij de bal. Die krijgt bovendien steun ook van de linkervleugelverdediger. En dat is uh, Latov-Levici. Twente neemt nu over na misluk mislukt paasje op het middenveld. Twente wil nu vooral wel de bal houden. Hoewel, ja dat is wel een aardige poging van uh, Luc de Jong de bal ineens mee te geven in de loop van uh, Cornelissen. Die is daar dus nu wel weg, de rechtsback. Waarom doe je dat eigenlijk? Want er komt nu aan de andere kant een kans. Er komt via Costea een kans dus die de bal onder controle kan brengen. Die staat in het Straslobgebied. Maar wil dan tussen Wisloff en Rosales door... Dat lukt niet en zo kan Rosales voor opruiming zorgen. En dan heeft Twente de bal weer terug. Publiek denkt, uh, we vieren maar vast dat we in de volgende ronde staan. Na 84 minuten bij de 1-0 door de goal van Chudney. Na 29 minuten gemaakt. lijkt dat ook wel een veilig deuntje om in te zetten. Maar helemaal zeker is dat natuurlijk nog niet in Enschede. Maar de achtste finale longt, zoals dat zo mooi heet, voor Twente. Dat is duidelijk. En die uh, voor PSV is het gewoon lekker uitspelen. Een riante overwinning. Uh, op gemiddelde zelfs een 6-2 voorsprong na twee uh, ontmoetingen tegen Trapsonspoor. En voor Pieters is het denk ik lekker om zijn minuutjes te pakken. Want die wil graag naar Wembley neem ik aan. Ja, die, uh, men keek vreemd op vorige week toen hij gekozen werd uh, bij de voorlopige selectie van Van Marwijk. Uh, Erik Pieters. En Fred, Fred Rutte die zei dat uh, helemaal van ja wat... wat... En wat moet hij nou met Pieters? Die gaat aanstaande maandag, en dat was afgelopen maandag, zijn eerste minuut in jong PSV maken. Maar goed, Pieters is een, een goede bek en is nu inderdaad lekker zijn minuutjes aan het maken. Loopt dat heen en weer en krijgt regelmatig de bal. Nu heeft Manuel de bal, speelt hem op Lenz. Maar Lens kan de bal niet onder controle krijgen. En dan uh, kunnen de Turken uitverdedigen. Maar ja, dat gaat op zijn elf- en 30ste. En uh, heel rustig wordt deze wedstrijd uitgespeeld. Pieters uh, uh, jaagt nog eventjes. En gaat nu zelfs de diepte in. Als uh, Wilfred Bouwma de bal heeft en uh, naar Pieters kijkt. Nou, Pieters komt alweer terug. En zal zo dadelijk wel weer een keertje aangespeeld worden. Eerst gaat de bal naar Labiat. Labiat naar Hutchinson. Hutchinson balbreed naar Manolev. Nee, het gaat goed. Pu het publiek is hier ook uh, de achtste finale aan het vieren. En dan zal het stadion zeker vol zitten als Valencia dat nog altijd. Het 1-0 voor staat tegen Stoke City. De tegenstander zal zijn. Kijken of we nog een doelpuntje mee kunnen nemen. Als Lens de bal heeft, de bal hard schiet. Maar hij schiet hem tegen eh, Dries Merters aan. En dan is het heel lastig om een doelpunt te maken. 4-1. PSV heeft er al 4 gemaakt. Nog 5,5 minuten gaan. En ik hoop niet dat de scheidsrechter er veel bij gaat tellen. Oh, nu nog even een aanval met Manolev. Die in strafschopgebied is. Hij geeft de bal breed op Labiat. Labiat kan niet uithalen. En dan ligt er een Turk geblesseerd. En gaat het spel toch gewoon verder. Gaat Lens de bal nu wel uittrappen. Nog 5 minuutjes. En PSV. Die leidt nog altijd met 4-1. Ook in Enschede de laatste de Bas. 1-0 nog steeds voor Twente. Zo is het 4 minuten nog te gaan. Plus wat extra tijd. En uh, die zal hier wel ten volle worden uitgespeeld. Want Stjauwa heeft dan twee goals genoeg om in de volgende ronde te komen. Nou zijn er in het voetballen gekkere dingen gebeurd. Dus dat weten zij ook. De echte, uh, het echte geloof lijkt wel een beetje af. Dat zie je ook wel aan het feit dat Stjauwa wat, wat fouten begint te maken. Dat allemaal wat minder zorgvuldig is. Zoals ook nu weer de linksback die probeert. maar dat lijkt me in de haast. Latov-Levici de bal mee te nemen. Vergeet hij hem eigenlijk. Komt er toch een diepe bal dat hij hem gevonden heeft in de richting van Nicolic Die laat zich dan door Wisseroff makkelijk van de bal zetten. Wisscherhoff draait om zijn as. Geeft de bal mee aan de rechterkant aan Cornelissen. Cornelissen wil de bal meegeven weer verder naar voren. Maar maait eigenlijk langs de bal heen. En loopt hem om die reden een beetje tommig over de zijlijn. Zo komt er weer een ingooi voor Stjawa. Dat dan wel weer met veel mensen op de helft van Twente kan komen. Bal aan de voeten van Tanase. Recht voor het doel. Het is daar druk. Het is daar heel druk. Bal weggetrapt door Cornelissen. Op een helft waar niemand meer staat. Ja, de keeper van eh, Sterwa Boeberes, die nu is dus op Libero halverwege zijn eigen helft maar de bal meegeeft aan mensen die nog vinden dat ze echt verdedigen zijn en dus niet te ver mee naar voren moeten lopen. Maar voor het overige bestaat het helft van de Roemenen nu louter uit aanvallers. Want ja, je moet wat, dat is logisch. Bortianu, controleur in middenvelder, levert de bal nu in bij Rosales. Die kan hem oppikken, die kijkt naar voren en zegt, ja, daar is niemand, dan ga ik zelf maar een stukje lopen. Dan levert hij de bal op zijn beurt weer Tom bij Borciano in omdat hij zich vastloopt. En dan heeft daarnaast de bal weer, dan begint het hele spel weer van af aan. Twente uh, heeft in ieder geval wel, laat ik het zo zeggen, wel de standvastigheid in de laatste minuten... om de tegenstander geen ruimte te geven om er echt tussendoor te glippen. Kortom, als dat al gebeurt is het waarschijnlijk geen fout van Twente... maar wordt er echt een prachtige combinatie door Stjauw Bukarest op de mat gelegd. Dat, daar kan je altijd een keer tegen aanlopen, maar voor het overige staat het wel redelijk. Komt er nu weer een hoge bal, moet Douglas wegkoppen, dat doet hij nou behoren. Brahma wordt dan denk ik boven gelopen... Dat mag van de scheidsrechter. Dan doet Cornelissen met een uh, slim tikje de rest. Want die trapt de bal en wil weer de helft van de tegenstander op. In de richting van Luc de Jong. Bal weer terug naar de keeper. En Luc de Jong loopt dan nog wel even door. En de keeper kan daar het spel weer openen. En nu naar de linkerkant van het veld. Waar Barami mee moet verdedigen. Dat ook naar behoren doet. Dus zo gaat de klok langzaam maar zeker naar 88 minuten. Dan zal had het dus zijn opgevallen dat in de laatste twee minuten. Stjawa wel vo voornamelijk het balbezit had. Maar dus niet gevaarlijk is geweest. En dat Twente dus, zoals ik zei. In ieder geval redelijk goed staat. En normaal gesproken dat moet tegen kunnen houden. Hoewel, hoewel. Nu Rosales even geklopt. Maar zijn tegenstander die er even vandoor leek aan de rechterkant. Mihai Kostea glijdt dan weg. Kijkt om zich heen of er iemand was die dat deed. Maar dat was niet zo. Hij glijdt gewoon weg op het veld. En dat betekent dat de bal over de achterleg gaat. En Michael over de doeltrap mag gaan nemen. Nee, de angel lijkt er wel uit in Enschede. Twente lijkt de buit binnen te hebben. 1-0 is het in de slotfase. Ja, opvallend vind ik altijd bij de Roemenen. En dat zien we nu ook weer. We hebben het laatst ook gezien met het Roemeens zelf dan een paar jaar geleden. Als er iets fout gaat, dan, dat dan ook de hele bank theatraal meedoet. En deze coach die kan wellicht met een ander vliegtuig terug. Want die gaat eruit, denk ik, hè? Ja, dat zou maar zo kunnen. Die, uh, het, zoals ik zei, het gaat ook met Sjama niet zo ongelooflijk goed in de competitie. Dus ik weet niet precies of de man heel erg onder druk staat. Ik begreep van de Roemeense collega's dat ze niet allemaal even tevreden met hem zijn. En als je dan... Wordt uitgeschakeld uh, door Twente. Dat is natuurlijk ook geen aansprekende naam in Roemenië. hoewel Twente de laatste jaren behoorlijk aan de weg timmert. Maar uh, nee, ik denk dat hij uh, wel eens een ander baantje kan gaan zoeken de komende tijd. En die, het meest positieve bij jou is dat het bijna 90 minuten gespeeld zijn. Ja. <laughs> ja, ja, en, maar... en natuurlijk de goede overwinning van PSV. Dat wou PSV, zeggen, door, door je PSV tekort nee, mee. Nee, nee, nee, PSV heeft het heel goed gedaan vorige week. En nu ook weer puntjes ook gehaald voor de internationale ranglijst voor Nederland. Dus uh, nee hoor, alle complimenten. Weer ongeslagen. Uh, als je dan kijkt tegen Turkse ploegen, hebben ze toch wel heel erg goed gedaan. Vijftien keer gespeeld en negen uh, keer gewonnen, en maar vijf keer verloren uit en thuis. En dat is uh, heel goed. En elf uh, keer op rij nu niet verloren in Europa. Dat is uh, helemaal knap. PSV, laatste minuten, nog anderhalve minuut officieel. Ik kan me niet voorstellen dat de goed scheid. Het Chapron er nog uh, iets aan. Uh, Tijd bij gaat trekken. Uh, opvallende man, beste man was er bij Naldem. Nu weer in balbezit. Goed balletje richting Matas. Matas verkeert zich een beetje op die bal. En dan kan het nog uitverdeeld worden door Trapsonspoor. Maar het heeft niets meer om het lijf. PSV gaat door naar de achtste finale. En zal daar Valencia gaan ontmoeten. En daar kijk ik echt naar uit, naar die twee luik, Want dat kan heel erg aardig worden. Gaan we even terug naar Enschede. Messure tijd. Ja, die uh, loopt inmiddels. Luid applaus op de achtergrond. Uh, hoorbaar is voor Luc de Jong. Die in de slotfase van de wedstrijd nog wordt vervangen door Liner Flet. Die ook uh, afgelopen week in Roemenië is. Toegemaakt is een Europese City de Boet nog even mocht meedoen. En nu dus ook nog een. Uh, 2,5 minuut krijgt. Ja, zei, ze zeiden straat. net wat tegen elkaar. Dat is net alsof Plet aan de jong vraagt: wat stond je eigenlijk? Ja, ja. Hoe lang spelen we nog? Ja. Hoeveel staat het? Ja, ja. Ja, dan misschien zei die gefeliciteerd, ik weet eigenlijk niet. Uh, twee minuutjes nog, McLaren staat langs de kant. Die weet natuurlijk ook dat de buiten binnen is. Want uh, de 1-0 zegen vorige week en de 1-0 voorsprong nu, dat is natuurlijk voldoende. Twente dat uh, graag zo hoorden wij, uit de mond van Joop Munsterman, wil doorgroeien naar de top 16 van Europa. Ze staan nu even opgezond op de UW van ranglijst. 38 e daar is nog wel wat te winnen. Op basis daarvan trouwens, want Stjauwa staat daar 75ste. Is ook niet gek dat Twente over twee wedstrijden Stjauwa de, de baas is. Dan maar als je naar de... Luc de Jong, man van de wedstrijd, nou ja, prima. Um, als je dus naar die top 16 wil, dan moet Twente nog wel een beetje doorgroeien. Ze hebben het afgelopen zeg maar, anderhalve seizoen natuurlijk in Europa goed gedaan. Dat zal je dan echt vijf seizoenen... ...moeten volhouden, dan kom je in de buurt van zeg maar de top 20. Dan heb je genoeg punten om daar te komen. Want dan ga je wedijveren met clubs als... CSKA Moskou, Valencia, Shakhtar Donetsk, Benfica. Dat zijn ploegen die nu rond die 15e plek staan. Dus ze zijn nogal wat van plan in Enschede. Maar goed, dat weten we van Munsman. Dat is gezonde ambitie. In ieder geval is hij nu een rondje verder. en staat hij in de achterfinale met zijn FC Twente van de Europa League er moet echt een wonder gebeuren, maar dat uh, lijkt me niet. Balbezit voor Stjauwe nog in de slotfase. Daarnaast speelt nog eens een keer een bal naar voren. Die wordt dan wel verlengd. Daar kan de spits, de lange Nikolic, niet bij. Twente kan ontsnappen zelfs met Bayrami. En kan dan de wedstrijd nog een aardig slotakkoord geven ook. Plet is mee, dat zou toch helemaal wat zijn. Bayrami, twee mensen kwijt, dat is aardig. Houd dan even in. Is er steun? Ver is nog mee. Barami doodt nu twee tegenstanders. En is er langs? Hoe is het mogelijk? Barami schiet. Zelfs zei net. Ja, dan had je hem dus toch voor Plet moeten neerleggen. Want dan zit hij erin. En nu wil hij hetzelfde doen. En als je nou als een soort circus-act tot drie keer toe twee tegenstanders doodt. En er weliswaar met enig kunst- en vliegwerk tot drie keer toe ook nog langskomt. Dan kan ik me nog voorstellen ook dat je denkt: Nou, ik ga het gaat gewoon maar zelf doen ook. Maar hij had dan natuurlijk gewoon berekend moeten geven van Plet. Dan was het 2-0 geweest. Het maakt allemaal niet zoveel uit. Het heet voor de statistiek te zijn. De klok vertelt ons dat er nog maar 20 seconden over zijn van de extra tijd. Een blik op het veld leert ons dat Twente nog een keer komt. Via Plet en een 1-2'tje met Fer. Maar Plet, die de bal wel ontvangt van Fer, blijft dan buiten spel te staan. De er aan overal met de vlag omhoog. En dan nog eh, met nog 10 seconden op de klok komt er nog een vrije schot voor Stjauer Boekerev. De scheidsrechter uit Oostenrijk die in de eerste helft dramatisch was. Maar in de tweede helft zich behoorlijk hersteld heeft. Nog maar eens met de hand omhoog. Met deze dus indirecte vrije schot die de doelman... Dat er Sanu nog een keer mag nemen van Stella Bukarest. En als de bal dan wordt weggekopt door Bengtson dan zal hij gaan fluiten voor het einde. En dat doet hij inderdaad. Twente meldt zich in de achtste finale van de Europa League. En krijgt daar te maken met Schalke of Victoria Fielsen. En Twente wint dus opnieuw van Stella Boekeres met 1-0. De matchwinner is Chalke. Prima resultaat dus van Twente, doorgaat naar de volgende ronde. Hetzelfde geldt voor PSV. Even een vraagje voordat je de laatste seconde mag beschrijven... van de wedstrijd die door PSV wordt beheerst met de 4-1-voorsprong. Ik zie Engelaar steeds op de tribune. Wat is er toch met hem? Geblesseerd, dat is hij al een hele tijd. Steeds weer een klein blessuretje. De best betaalde speler van PSV. Maar ook de meest geminachte speler door het publiek. En dat is wel jammer. Goede voetballer. Maar is niet tot wasdom gekomen hier bij PSV... En uh, ja, hopelijk komt hij nog terug en kan hij zich nog bewijzen, maar het wordt heel moeilijk voor hem. Hij is geblesseerd, maar zowel lichamelijk als geestelijk uh, neem ik aan. Goed, PSV dus 4-1 voor. Slotseconden, nog drie minuten erbij gegeven. Waarom is men een volkomen raadsel? Want die wedstrijd is al uh, ongeveer een half uur uh, gespeeld. En had hij een half uur geleden al af mogen fluiten. Maar het is een man van de klok. Uh, spel nog van Hilmas. En dan uh, wilde ik zeggen, fluit chapon voor het einde. Dat doet hij nog niet. Dat gaat hij wel heel snel doen, want de drie minuten extra tijd zit erop. Hier fluit hij voor het laatst. Knap chapeau. Uitstekend gedaan. PSV. Wint uit met 2-1 van Papzonspoor. En thuis met 4-1 door naar de achtste finale. Goed, dat is dus halverwege de deelname van de Nederlandse ploegen. Twente-PSV door. Voor de anderen wordt het moeilijk, zo niet onmogelijk. Moeilijk wordt het voor AZ in Brussel. Anderlecht grote naam. Jeroen Elshoff, dito. Jeroen, wat verwacht jij van de wedstrijd? Nou, ik verwacht, zoals jij zegt, eigenlijk al een moeilijke opgave voor AZ. Maar zeker geen onmogelijke. Omdat AZ simpelweg vorige week echt veel sterker was dan Anderlecht in Alkmaar. Maar AZ heeft dit weekend ook laten zien hoe het niet moet... Toen tegen Utrecht met 3-0 onderuit ging en eigenlijk niets had in te brengen. Weliswaar lang met 10 man. Maar ook die team speelde zwaar onder maat. En Anderlecht heeft misschien AZ vorige week wel een beetje onderschat. Hij heeft misschien wel gedacht van nou dat moet allemaal wel te doen zijn. We hebben alles gewonnen in de groepsfase. Dat moet Alk maar ook wel lukken. Nou, die kregen de deksel op de neus. Want AZ was echt veel sterker dan Anderlecht vorige week. En ik verwacht niet dat datzelfde speelbeeld vanavond te zien is. Ook al omdat AZ een uit ja, trauma heeft. Zo kunnen we het zo langs toch wel zeggen. Want AZ won 20 september 2007 voor het laatst een uitwedstrijd. Toen in Portugal met 1-0. 4,5 jaar geleden. Na 15 Europese uitwelst geen winst voor AZ. Waar Anderlecht dit seizoen... Wel eens haar vier keer verloren, maar dat allemaal deed in uitwedstrijden en thuis dus razend sterk is. Dat belooft allemaal niet veel goeds voor AZ. Maar goed, de uitgangspositie is prima. En een goal maken, dat doet AZ vaak. Dat zou de situatie natuurlijk rooskleurig maken voor de ploeg van Gertjan jan van Beek. Die met bijna dezelfde elf in het veld komt als tegen FC Utrecht. Alleen Viergever is terug ten koste van Klavan. Klavan speelde daarom de moesje een beetje in toon te houden. Het zijn bij AZ dus dezelfde elf als vorige week met Esteban op doel. Marcellus Moisander Viergever en Paulsen achterin. Het middenveld met Maher. Martens en Elm. Martens die ooit 12 minuten in het eerste speelde. Van Anderlecht maar uiteindelijk niet goed genoeg was bij deze club. Hij dus terug op bekend terrein. Berens en Benschop plus Holmen. Dat zijn de drie voorsten. Geen verrassingen bij AZ. En ook bij Anderlecht zijn het bijna dezelfde elf als vorige week. In maar twee wijzigingen. En het belangrijkste daarvan is dat Suarez die vorige week... Niet kon starten omdat hij ziek was geweest. Nu wel in de basis staat. speler aan de kant van Anderlecht. El Artista. Zeven doelpunten in de Europa League. En een creatieveling. De Argentijn, 23 jaar. De andere wijziging is dat de schacht op linksback positie komt te spelen. Viel vorige week in de rust al in in Alkmaar. Dat komt omdat Savari geblesseerd is. Mokani is de spits aan de kant van Anderlecht. De zijkanten zijn vervuld door Jovanovic en Gillette. En u hoort wellicht uh, de gezellige sfeer hier in Brussel. Het is uitverkocht vanavond in het Constant van de Stokstadion. Het is al lang gezellig in het Astridpark. Park. Waar uh, de sporters van Anderlecht al uren van tevoren lekker, zoals het eigenlijk hoort, bij voetbal. Bier stonden te drinken en gewoon zin hebben in een leuke wedstrijd. Anderlecht AZ straks onder leiding van Pedro Proenza. Het wordt denk ik een zware opgave voor AZ. Maar het moet maar weer eens gebeuren na 4,5 jaar geen wedstrijd te hebben gewonnen. En dan, uh, dan in Manchester. Uh, ik uh, neem aan dat Ajax uh, via Lourdes uh, naar uh, Manchester is gevlogen. Want er moet een wonder gebeuren. Wil Ajax uh, iets kunnen halen daar? Ja, en toch zei Frank de Boer gisteren, het is Basel ook gelukt. Dat was overigens voordat hij kennis nam van de uitslag: basel bayern München. Want ja, dat is toch wel van een andere orde. Maar goed, dat is een beetje het houvast wat Frank de Boer heeft in deze wedstrijd. En dus heeft overgebracht op zijn mannen. Maar ja, als jij inderdaad net zegt van één een wedstrijd wordt moeilijk vanavond en eentje onmogelijk, dan is dit de onmogelijke opgave. Hijers moet maar genieten van het feit dat men op Old Trafford mag spelen. De jonge jongens van Frank de Boer zullen straks hun ogen uitkijken. Als ze dit stadion nog. Nogmaals betreden en nu zit het dan vol. Hoewel niet helemaal vol. 50.000 mensen. Dat geeft ook wel aan dat de Engelsen vertrouwen hebben in een goede afloop. En denken, volgende keer als het nodig heeft, dan ben ik er wel weer bij. Ajax doet het zonder Bulikin, zoals bekend met Lodero in de spits. En geen hier op het middenveld, maar Anita. En de man die als rechtsback mag gaan spelen is Ricardo van Rijn. Maar even de Ajax-elvum rijtje. Vermeer in de goal van Rijn. Al de wereld voor tongen en koppers spelen achterin. Het driemaals middenveld De Jong, Anita en Eriksen. En voorin is Bilic, Lodero en Soleimani tegen Manchester United. Laten we eens beginnen met de bank. Daar zitten Evra, Evans, Kicks, Garrick, Welbeck en Scholes. Je zou zeggen dat is een aardig bankje. Dat zit er echt alleen maar voor de zekerheid. Mocht het onverhoopt toch misgaan, dan kan Sir Alex Ferguson een beroep doen op een van zijn routiers of zijn normale basisspelers. Er zijn wat wijzigingen in het elftal van Manchester United. De Gea kiept wel. Aan de buitenkant achterin Rafael en Fabio, de Braziliaanse tweeling van 21 jaar. Smalling en Jones spelen centraal achterin het middenveld met... Nani en Young op de vleugels. En Cleverly en Park in de as. En Berbatov heeft weer eens een basisplaats. Omdat Rooney een zere kill heeft en niet kan spelen. En hij wordt aan de, of in de voorhoede gesecondeerd door Hernandez. Dat zijn dus de elf van Manchester United. Het gaat hier met name toch om Giggs. Wordt het vanavond dat het gaat gebeuren... Dat hij zijn 900ste optreden voor Manchester United gaat beleven. Daar stonden de kranten vol van. Daar had de pers het over. Daar smult men eigenlijk van. En ja, het gaat bijna niet over Ajax. Als je een krant opsloeg hier in Manchester vandaag... dan werd er gewoon gesproken over Bulekin in de spits. Oftewel, men was nou niet echt op de hoogte van wat Ajax had meegebracht... of heeft meegebracht naar deze Engelse stad. We gaan zo beginnen om 5 over 9. Skomina is de arbit. Dankjewel. Ronald van der Geer melden zich dus vanuit Manchester. Zal hij om 5 over 9 ook doen. Afwisselend met Joen Elstof, die zich vanuit Brussel zal melden. Kortom, Langs de Lijn is overal bij Twente, PSV's en door. AZ en Ajax strijden voor datgene wat mogelijk is. U hoort het allemaal direct in het derde uur van Langs de Lijn op deze donderdagavond. En langs de Lijn op één. Natuurlijk kunnen we het hebben over slechte jaarcijfers en faillissementen. Maar een Tros in Bedrijf heeft het liever over...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 Dit is Radio 1.